Levi van Eck met het NOS-journaal. Overheidsorganisaties moeten meer mogelijkheden krijgen... om informatie met elkaar te delen bij de aanpak van criminaliteit. Dat is de kern van een wetsvoorstel van de ministers Schapperhaus en Dekker. Soms moet informatie ook uitgewisseld kunnen worden met private partijen... zoals banken en verzekeraars. Volgens de ministers is nu niet duidelijk wat precies is toegestaan... bij het delen en verwerken van gegevens... Het idee is dat criminele netwerken sneller in beeld kunnen worden gebracht als instanties samen verbanden kunnen leggen. Het is voor start-ups nu ook mogelijk om zich aan te melden voor speciale steunmaatregelen. Het gaat om een overbruggingskrediet gericht op ondernemingen die geen aanspraak kunnen maken op andere regelingen. Naast start-ups kunnen ook scale-ups aanspraak maken op het geld. Scale-ups zijn bedrijven die al wat verder zijn in hun ontwikkeling en mkb-bedrijven die werken aan innovatieve oplossingen. In de Verenigde Staten zijn nu meer dan 1 miljoen coronabesmettingen gemeld. Het dodental ligt op ruim 58.000. Viroloog Anthony Falsi waarschuwt dat dit de komende maanden flink zal oplopen als Amerikanen zich niet aan de coronamaatregelen houden. In veel staten wordt de vraag om versoepeling steeds sterker omdat mensen vrezen voor hun baan. Er zijn nu al zeker 26 miljoen werklozen door de crisis in Amerika. Bollywood acteur Kaan Khan is overleden. Hij werd wereldberoemd met rollen in films als Slumdog Millionaire, Jurassic World en Life of Pi. Khan, die geboren werd in de stad Jaipur in de Indiase deelstaat Rajasthan, speelde in de jaren 80 vooral in Indiase televisieseries. Zijn filmdebuut maakte hij in 1988 in Salaam Bombay over straatkinderen in Mumbai. Uiteindelijk veroverde hij ook Hollywood. Khan leed aan een zeldzame vorm van kanker en liet zich de laatste maanden behandelen in Londen.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 Met nu het ritme, het ritme van Zfm. ZFM. Welkom bij ZFM. Het geluid van Zandvoort. Live. Dit is ZFM. Een legendarische TV-serie uit de jaren 80. Die heette Miami Vice met Don Johnson en Philip Marker Thomas in de hoofdrollen. De een heette Sonny Crockett en de ander heette Ricardo Tubbs. En dit was een van de nummers die toen in deze TV-serie voor is gekomen. Russ Bollard heette de man Voices. En eh, ergens in een aflevering waar eh, Top's moest afrekenen met één Calderon. Dat was een een of andere drugsbaas. Uh, en daar zat, het, uh, zat dit uh, in. In een van die afleveringen dus. Uh, tien over elf uh, betekent dat, uh, dat ik na dit volgende nummer ga praten met uh, Mick Boskamp. Uh, dat is uh, een vast onderdeel als ik er uh, zit. Tenminste, uh, we moeten natuurlijk aan het eind van de week nog evalueren... of dat dan ook nog uh, daadwerkelijk ook een vervolg krijgt. Mits ik dan weer ook over twee weken weer hier zit... Want dat uh, hangt weer met Mits' en manen aan elkaar vast. Ja, want zo werkt het tegenwoordig. Het zijn onzekere tijden. Dus ook voor mij geldt dat. Uh, maar goed, dat zullen we dan uh, zo dadelijk uh, allemaal gaan merken. Um, Joe Martius heeft een nieuwe single. Dat dan weer wel. Uh, maar uh, ja, ik draai hem uh, bewust even niet. Omdat dit nummer meer passend is. Uh, dat heeft ze al een tijdje uitgebracht. Uh, geloof ik, uh, vorig jaar. En dat past eigenlijk ook... Uh, in het uh, tijdsbeeld uh, van nu. Uh, we hebben ook uh, met wereldleiders uh, te maken. En daar gaat het uh, liedje eigenlijk... Uh, min of meer uh, helemaal over. Monsters. Uh, Joe Marches. Daar uh, schuilt Johanneke Kranendonk achter. Uh, want dat is een beetje uh, haar echte naam. En die had vroeger als kind... dan daar wel eens last van. En uh, op een gegeven moment heeft ze daar een liedje over geschreven. En dat is shit geworden. Ze komt uh, trouwens uit uh, Utrecht. Het nummer dat heet Monsters... En we gaan weer proberen of we het zover kunnen krijgen dat die ook nog opgepikt wordt door de landelijke centers. Echie heet zij Johanneke Kranendonk, maar um, de mensen in de muziekwereld, die kennen haar natuurlijk meer onder de naam Joe Marches. Long Term Parking is uh, de laatste single. En als alles uh, goed gaat, uh, hoop ik uh, donderdag uh, iets uh, de, te kunnen laten horen. Maar dat uh, hangt ook weer van mitsen en Maren af. Maar goed, zal ik je niet uh, verder uh, mee te vermoeien. Uh, we hebben Mick Boskamp aan de telefoon, want het is kwart over elf. Goedemorgen Mick. Goedemorgen ja. Ja, want uh, we kijken ook altijd even door uh, de bril van, van jou heen wat jou is opgevallen in het uh, nieuws. En uh, je komt met één onderwerp en dat gaat over mondkapjes. Ja, ja. ja. Uh, één onderwerp omdat ik daar best wel wat over kan vertellen. Ja. En, uh, waarvan ik ook denk dat het echt wel noodzakelijk is om dat in ieder geval aan te stippen in jouw programma. Mm -hmm. En uh, waar zal ik beginnen? Ik begin in het prille begin. Toen uh, uh, coronacrisis uh, uh, in alle hevigheid losbarstte uh -huh. en uh, uh, Rutte, uh, pre-, zeg maar minister-president Rutte moet wel een beetje beleefd blijven uh, ja. richting uh, Mark. Ja. <laughs> Dat hij in de visie kwam en, ja. uh, en zeg maar, zijn, zijn toch wel ernstige boodschap uh, aan het Nederlandse volk uh, vertelde. Uh -huh. toen, toen werd er uh, al snel gerept over de anderhalve meter, over handen wassen. En over uh, ja, uh, veel thuisblijven. Dat ja. was eigenlijk een beetje de, de, de, de opzet van de regelgeving. Maar in dat hele verhaal kwamen mondkapjes niet voor. Ja. En uh, dat vond ik raar. Want volgens mij dacht ik van, dat is wel belangrijk ook. Ja. Dat gaat best wel helpen. Want niet voor niets is in de zorg en in ziekenhuizen gebruiken... Ja, de doktoren en de verplegingen die gebruiken mondkapjes. Ja. Dus dat moet, dat moet dan werken vrij snel dat dat natuurlijk te maken had... met het feit dat in de zorg die mondkapjes... Heel, heel erg nodig waren. En dat het niet de bedoeling was... dat natuurlijk de Nederlandse bevolking... mondkapjes ging dragen. Maar ik... ik, ik, ik, ik, ik kwam via een familielid... Eh, of zelfs familielid... Zeg maar, de, de, de man van... of de vriend van mijn van mijn nichtje... die, mm. die uh, levert aan tandartsen. En die kwam al snel in bezit van mondkapjes. Dus ik kon ze dragen en ook testen. Ja. En uh, kijken wat er gebeurde. Want... Wat werd door de overheid gezegd? Voor het volk is het niet handig. Ja. Want als je een mondkapje draagt... dan uh, zijn mensen al snel geneigd... om die anderhalve meter te vergeten. Mm -hmm. uh, en uh, zijn ook snel geneigd... om aan hun gezicht te zitten. Te krabben. Waardoor ja. zeg maar, het virus uh, uh, delig kan tieren. Ja. Nou, Dat is dus helemaal niet waar. Niet want, waar? Nee, dat is niet ja. waar. Want als ik namelijk uh, naar de Albert Heijn ga... met ja. een mondkapje... Ja. dan merk ik dat mensen afstand nemen van mij. Ja. Want dan zien ze van, hey, hé, dat is, dat is serieuze, serieuze handel is dat. Ja, ja. Dat ziet er serieus uit. Ja. Dus mensen nemen afstand, dat is één. Ja. Twee is, dat als je mondkapje draagt, zit je juist minder aan je gezicht. Ja, ja, ja. Omdat het namelijk je gezicht bedekt. Ja. En kijk, en als je thuis komt, was je handen en dan zet je mondkapje af en zet je het weer op. Maar er gebeuren natuurlijk ook wat andere dingen. Ik ging ook kijken in het buitenland, als je kijkt naar Tsjechië, ja. draagt iedereen een mondkapje. Ja. Zeg maar de, de Eva Jinek van, uh, van Tsjechië, ja. die presenteert haar programma met een mondkapje op. Ja. De president draagt een mondkapje. Ja. In, uh, in, in, zeg maar in de Tweede Kamer van Tsjechië ja. Ja. zit ze met mondkapjes op. Ja. Het Europese parlement, anno nu, ja. dat kan je alleen maar betreden met een mondkapje op. Dus mondkapjes zijn wat degelijk, worden wel degelijk gezien als een, een goed middel om het, uh, om het virus te bestrijden. Mm. Nou, dat gebeurt iets raars in Nederland... op een goed moment. Ja. Uh, de tandartsen mogen weer werken. Ja. Die mogen het werk weer uitoefenen. Mits ze een mondkapje dragen. Nou, dat dragen ze bijna altijd. Dus die mogen aan de slag. Alleen... De kappers... Ja. die ook een mondkapje zouden kunnen dragen... Ja. die mogen nog steeds niet aan het werk. Ja. En ik denk dat de overheid... één grote fout maakt. Ja. Namelijk de mondkapjes die bestemd zijn voor de zorg... ...zijn andere type mondkapjes dan mondkapjes die de tandarts dragen. Ja. Dat is namelijk een, ik zal het even technisch uitleggen... ...dat is een PP2 ja. of PP3, dat zijn de, dat zijn de betere dus mondkapjes. Ja. De mondkapjes die de tandarts dragen zijn wegwerpmondkapjes. Ja. En de, de mondkapjes die bijvoorbeeld de kappers zouden kunnen dragen zijn ook wegwerp mondkapjes. Die werken wel, ja. alleen zijn niet zo beschermend als die voor de zorg. Ja, ja. Dus de overheid doet raar. Ja. Dus jij of... uh, pleit eigenlijk voor, uh, voor het goede gebruik van de, van de mondkapje. Als ik je zo ja, zeker. hoor. Ja. Zeker, absoluut. Hm. En ik denk dat dat, dat is heel... Kijk, we hadden het gisteren toevallig hadden we het over die, uh, uh, uh, die 5G. Ja, ja. Waardoor de, de overheid zo vaag is en waardoor die complottheorieën omhoog borrelen. Ja. En dit is eigenlijk precies hetzelfde, Jan. Ja. Want omdat de overheid zo vaag is hierover ja. en niet duidelijk genoeg is, gaan mensen denken van... Ze willen helemaal niet dat ze aan het werk gaan. Mm -hmm. Ja, ja, nou, ja het, het, het, een, be een beetje zo'n laconieke houding eigenlijk. Ja, nou, dat is een laconieke houding van, van de overheid bedoel je? Ja, nou ja, dat, dat vind ik dan als ik het uh, zo nou, van. Uh, of, of, of eigenlijk bewust uh, ons een beetje gek uh, lopen maken, of niet? Nou, dat, dat weet ik niet. Jaap. Ja. weet je, wat ik, ik, denk, ik denk dat ze gewoon niet duidelijk genoeg zijn. Mm. En dat ze ook niet op de hoogte zijn. Mm -hmm. Gek genoeg. Nee, ik denk niet dat ze op de hoogte zijn. Toen uh, Mark Rutte vorige keer zei, de laatste keer dat ik op de tv was, zei hij van ja, voor de kappers kunnen we misschien wel open gaan. De kappers kunnen misschien wel opengaan, maar dan met een mondkapje. Ja. Maar dat moeten we nog onderzoeken. Dan denk je, dat moeten we nog onderzoeken. Dit, is al, dit speelt al weken lang. Ja. Dat zouden ze toch al lang onderzocht kunnen hebben. Ja, ja, ja. ja. Uh, dus dat, dat vind ik echt bizar. Ja, uh, denk je dat dat binnenkort uh, wel gaat gebeuren met die kappers? Als ze het toch even uh, kort over de kappers hebben? Nou, ik hoop het wel. Ja. Ik hoop het wel. Kijk, ik, ik, ik, ik, en ik, ik uh, ben heel erg voor de kappers. En ja. ik denk mee met de kappers. Ja. Omdat in Zandvoort zijn er natuurlijk ook een aantal kappers. En mijn kapper is uh, Plony in Zandvoort. Ja. En daar denk ik heel vaak aan. Want een schat van een vrouw, een hele goede kapper. Ja. Ik ga daar wel met een mondkapje op zitten hoor. Ja, ja, ja, ja maar de vraag is of Plony dat dan ook uh, gaat doen. Dat is, uh... ja, dat, nee, maar dat is het. Kijk, dat werkt het allerbeste. Okay. Het allerbeste werkt ja. als de klant een mondkapje op doet... Ja de kapper mondkapje draagt. Ja. En dat zijn gewoon wegwerpmondkapjes... ...die je de afloop gewoon weer weggooit. Okay. En je hebt handgel in de zaak staan... ...en je doet je handen maakt je schoon. En, en dat werkt. Ja. Ja, dat denk ik dus. hè ja. Dat is gewoon poeren verstand. Ja. Je bent geen wetenschapper, maar dat denk ik. Ja, nou goed. Uh, het is een uh, duidelijk uh, verhaal. Mick, aangenaam je weer even gesproken te hebben. Morgen weer. Dan uh, gaan we verder uh, praten. Dank voor uh, het moment. Eerst uh, en dan ga ik uh, nog even een, een stukje muziek uh, draaien. Uh, dat is uh, I Took Your Name van uh, Chris van de die En Burst to Life.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 Just happen overnight. A stone wall to protect yourself won't keep out your enemies, but it won't let in what you might.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 The yeah. Het nummer My Favorite uh, Mistake hoorde je. Uh, het uh, bracht de tijd op uh, twee of één minuut voor half twaalf. Uh, dat zou betekenen dat ik Ben Zonneveld uh, in de uitzending zou moeten halen. Maar dat, uh, dat lukt nog even niet. Op een een of andere manier uh, neemt hij zijn mobiel uh, niet op. Misschien heeft hij zijn gezicht wel weer in de scheerschuim staan. Dat zou zomaar kunnen, want Ben is lastig gevallen met een lintje. Of tenminste, dat was de bedoeling. Dat lintje, dat krijgt hij nog wel, maar nu nog niet. En toen kwam de burgemeester met een megafoon. En op het moment dat dat gebeurde, ja, toen stond Ben in de stijgers. En Ben is met de scheerschuim op zijn gezicht en al naar buiten gelopen... om te kijken wat er aan de hand was. Misschien dat dat nu weer het geval is. Maar goed, ik heb gewoon nog dan nog even tijd om wat anders te draaien... Because The Night. Want dat was het liedje waar ik het over uh, wilde hebben uh, vandaag. Uh, dat uh, liedje dat, uh, wat Bruce Springsteen uh, zelf heeft uh, geschreven. Uh, aan het eind van het eerste uur heb ik, uh, heb ik Springsteen zelf uh, gedraaid. Maar uh, ja, hij vond het niet goed genoeg. En op een gegeven moment uh, zag Jimmy iovine de producer, zijn kans schoon. En dacht van, dat uh, wil ik wel gaan gebruiken. En uh, daar heeft hij uh, toen punk-icoon Patti Smith uh, bijgevraagd. Uh, want uh, tijdens die opnames uh, zat geregeld uh, Patti Smith in de studio... waar Jimmy Eovine aan het werk uh, was. En uh, ze heeft hem uiteindelijk gevraagd om haar uh, album Easter te produceren. En daar staat dat nummer dus eigenlijk ook op. Uh, voordat uh, dat uh, moment daar was uh, gaat het even iets anders. Want uh, door een ongeluk loopt uh, Patti Smith in 1977 niet eens op het schema bij het maken van datzelfde album. Er zijn namelijk te weinig liedjes en vooral er is een geen goede single. Eofine weet uh, dat uh, Bruce dat liedje nog heeft liggen, maar die wil er dus niks mee doen. Daarop vraagt Eovine aan Springsteen of hij een demo van Smith of aan Smith mag geven. En Bruce de Bos gaat daarmee akkoord. Weliswaar met tegenzin van de manager. Die het onbegrijpelijk vindt dat Springsteen de track niet zelf uitbrengt. Dus daarop gaat Eovine met de demo naar Petty Smith... Vraagt haar om die track uit te brengen. En de zangeres hecht er waarde aan om zoveel mogelijk eigen nummers te schrijven. En heeft geen interesse. Ze neemt het uh, cassettebandje na aandringen van Eofijn wel mee naar huis. En gooit hem in een hoekje. Elke dag vraagt um, de producer dan ook nog uh, aan haar. Heb je er al naar geluisterd? En als, hij, uh, als zij dan zegt nee. Dan vraagt hij ook of uh, op dat moment eventjes naar de flat zou komen om te willen luisteren. Dat heeft uh, Smith zelf verteld in een documentaire, The Deviant Ones. En uh, zo is dat liedje dan toch nog uh, uiteindelijk uitgebracht. Nou schijnt dat uh, Smith zelf ook nog de tekst van het liedje heeft uh, geschreven. Dus, uh, want de lyrics, zoals het op YouTube uh, uh, te vinden is bij Bruce, in, uh, zijn uitvoering... is dat dat uh, liedje inderdaad uh, geschreven is door Paddy Smith. Maar goed... Daar wil ik even vanaf zijn. Uh, overigens kreeg De bos er later ook uh, spijt van dat hij het uh, nummer niet heeft uitgebracht. Want Smith heeft er toch een uh, bepaalde uh, goede uh, draai aan weten te geven. En uiteindelijk heeft, uh, heeft De Bos het ook uh, live laten horen uh, in een aantal concerten die hij heeft uh, gebracht. De uitvoering dus van Penny Smith, Big Us The Night. Take me now, baby, here's I... Try and understand. Desirous hunger is the fire I breathe. Love is a banquet on which we feed. Here in our bed until the morning comes Het is waarschijnlijk dat, uh, dat uh, dit uh, misschien een heel raar liedje is uh, geweest uh, in de ogen van De bos. Als ik het uh, zo hoor, uh, vind ik het nog steeds uh, gewoon een geweldige popzong uh, die uh, nog uh, in de jaren... Uh die nu gelden, gewoon nog steeds uh, staat als een huis. Maar goed, uh, wie ben ik? Ik ben ook maar een eenvoudige presentator bij een lokale omroep. En er zit ook nog iemand anders aan de, aan de andere kant van de telefoon... die is opgehouden, niet door scheerschuim, maar door een, uh, door een andere, <laughs> andere radioheld. die ik een uur daarvoor heb gehad. Jullie waren lekker aan het doorpraten van hoe jullie dit gingen doen... Hè? met die 4 en die 5 mei. Ja, nou, ik, ik neem aan dat uh, Johan al het een en ander... Die had ik al over uh, wat uh, gezegd uh, bij ons. Ja, ja. Het, is, uh, het is wel een puzzeltje, omdat er, uh, er wordt wel een heleboel beelden uh, verzameld, foto's en mm -hmm. film. Die zijn Er is een prachtig uh, filmpje over de bevrijding van Zandvoort. Ja. Maar er zijn natuurlijk ook filmpjes over de verwoesting van Zandvoort. Ja. Dus dat uh, uh, en een aantal interviews met uh, bijvoorbeeld de rabbijn die we moeten bellen. Volker bloemen gaan we bellen. Die belt mij trouwens, dus die heb ik ook weg moeten drukken. Sorry, Volkert. Ja. Uh, om daar morgen uh, wat opnames te maken uh, in Zandvoort. Ja. Die worden dan vervolgens allemaal weer uh, gesplitst en aan elkaar geplakt met uh, foto's van Rob Bossing bijvoorbeeld. Die ja. hebben ook een, ook een ontzettend archief en ook een heel mooi filmpje. Ja. Uh, er is een uh, film over uh, Esther Frank, die hier geboren is in Zandvoort. Mm. En die gaat een beetje haar, uh, haar wereld uh, doen. Mm. Uh, dat wordt morgen allemaal opgenomen we zijn ook inderdaad huis om met mensen te praten en, uh, en dan hebben we dus het hele weekend om dat keurig af te monteren en uh, dat wordt dan uh, op uh, ZFM TV ...op 4 uh, en 5 mei uitgezonden. En uh, nadere tijden worden nog bekend, Jaap. Oké, okay, dus dat, uh, uh, dat heeft Leon inderdaad uh, min of meer eigenlijk ook al uh, ja. gezegd. Uh, de aankondiging dat het ging gebeuren, maar jij komt nog echt met nog meer aanvullende info. En dan zitten jullie ja. precies om half twaalf, terwijl ik uh, op dat moment... Uh, dus ik uh, geef een gele kaart aan Leon, dat hij dat dus nooit meer moet doen. <laughs> Ja, hij ja, ik kan nou was, toch niks doen. Ik was van jou toch ook wel een beetje geschrokken, want die stond zelf met die camera uit. Te, te ja, creen, weet je wat, dat, is weer, dat heeft met Patrick van Kessel weer te maken. Die zit uh, over uh, mijn schouder mee te kijken via die webcam. Nou, ja? ik heb nu Ben Zonneveld aan de telefoon en ik sta nu half met een, uh, met een microfoon zo richting die webcam. Ik sta ook hey, niet ja, richting jou te kijken. Dus, ja. weet je dus, uh, dus ik bedoel, uh, dat, dat is dan een beetje, this is TV man, maar dit is uh, radio. This is TV, yes, ja. yes, yes, yes. Goed, de groeten aan, want uh, daar ja. hebben we je voor gevraagd natuurlijk. Ik, uh, ik was natuurlijk in het dorp vanmorgen om eens te kijken hoe het een en ander uitpakte en ik was ook in het raadhuis ja. dus ik doe nu uh, vandaag de groeten aan de, de dames en, uh, en ook Mario van het uh, raadhuis ja. want die zitten de hele dag toch maar netjes op post, alles wordt op uh, afspraak geregeld dus je kan bellen, je hoeft geen nummertje te trekken want uh, Mario vraagt of je op tijd bent en die stuurt je naar uh, een van de dames en je wordt daar keurig Wordt gestaan, zoals altijd, wel achter plexiglas plexigas. En een klein schuifje om je paspoort of je uh, papiertjes doorheen te duwen. Ja. Dus dames en heren van uh, de Bali Zandvoort. De groeten. Juist, uh, dan ga ik ook nog even de groeten doen. En dat doe ik aan een clubje van twee. Want uh, ze dat is een klein hebben... clubje. Ja, Het is een klein clubje, het zijn twee man. Dat zijn Marcus van Dam. En Martijn Luiten. En waarom? Omdat die jongens uh, bergenwerk hebben uh, verzet om het technische gedeelte hier uh, altijd uh, weer draaiende te houden. Dus bij deze krijgen die jongens van mij een groet. Ja, die doen ook nog mee. Dat ja, ja, van, ja, dat wordt uh, dan wel eens een eind. beetje. Van, ja. zit oh, ja, ja. je daar niet in. Ook voor de tv ja, moeten er heel wat technische trucken worden uitgehaald. Ja. Dus uh, ja, die krijgen het hey, nog druk. Dat, dat, dat wou ik net zeggen. Dus uh, die, die jongens die, die krijgen van mij uh, hier vanavond meteen de groeten. Uh, dus uh, dat, uh, misschien doe jij dat morgen nog eens een keer dunnetjes over of ergens van de week. <laughs> <Dunnetjes> dat moet <overdoen>. het <laughs> Ja, dat het uh, gewoon uit uh, de mond van jouzelf uh, komt. Dat lijkt me wel leuk. Hey, ik, ik heb nog uh, wel een vraag aan. Hè? Ja, wat dan? Ben je nou eeuwig teleurgesteld nu je de uh, nieuwe GP-kalender gezien hebt? Ik niet. Want uh, ik vind het ook uh, prima. Dat komt gewoon in 2021 gewoon goed. Dus ja, uh, dat, dat, dat, dat, dat, dat, dat is niks. Er is, ligt een contract. En een contract uh, zegt dat er uh, nog uh, zeker drie races uh, komen. Nou, die van 20 gaat niet door. Dus uh, de, reken maar uit. Dat er wordt 21, 22 en 23. Dus. Ja, wij, wij ja. zijn meer van met publiek, toch? Ja, wij zijn met. Ja, dat heb ik tegen Leon ook al gezegd. Uh, uh, uh, ja, ik vind gewoon. Uh, Net als wat Lammer zei. Hij is er een beetje op teruggekomen later. Hè? Want uh, Robert van Overdijk, uh, dat, uh, dat heb je ook gelezen. Die zei op een gegeven moment: ja, maar als de via met een verzoek komt, uh, dat wij dus ja. een wedstrijd moeten houden met uh, uh, gewoon zonder publiek, dan moeten we kijken of we daaraan kunnen voldoen. Nou, dat is, ja. dat is wel gezegd. Dus ik weet niet. Uh, maar uh, Nogmaals, ik vind het niet, uh, niet uh, relevant op dit moment. We gaan het uh, volgend jaar zien, beleven van dichtbij, denk ik. Is goed, ik ga je hangen. Is goed, doei. Dag, dat was uh, Ben. En uh, ik draai er nog één uh, die een beetje te maken heeft met Ben. Want het is uh, Boudewijn. De Groot. Ik zou bijna zeggen Boudewijn uh, Zonneveld. Maar het is Boudewijn de Groot. Met een nummer van Fre Freek de Jonge, ja, op de Vondeling. Van, van Ameland. De land was hij als zuigeling aangespoeld, overboord gegooid, op een reddingsboei gebonden.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 Het is dat ik iets met dat eiland heb. Uh, en ik uh, ben er ook uh, vaak uh, geweest. Freek de Jongen schreef het liedje. En Boudewijn de Groot heeft het uh, uitgevoerd. Er uh, bestaat ook een uitvoering van Freek zelf. Maar die is. persoonlijk vind ik iets minder sterk. Ja, uh, spijt me, Freek, dat ik het uh, toch een waardeoordeel daarover moet uh, geven. Muziek weer van Eigen Bodem. En uh, dat was dit. Was ook uh, van Eigen Bodem. Uh, maar dan van het, uh, de onderstroom in Nederland. zit van. Eline Mond, en daarachter, Tibi Florissen met The Different Man. Moreover nervous, Rick, than I was. Care to let love do what love does He accidentally said on oh, my watch as they did I'm on time in so many ways oh. He always corrects me up with shit like this Hanging like grow SS and so six But this vibe of tonight Is feeling different anew Seeing in his eyes He can feel it too I'm thinking I'm all my head room. If I wanna be bold Soon, there's a voice in my head that's voice in my head, says I have Stars, stars. <laughs> We don't need anybody now Heart remembering what love feels like. Dan hoop ik morgen uh, in ieder geval te, tussen 10 en 12 te horen zijn. En wellicht zit er een kans dat er ook een donderdagavond aan zit te komen. Maar dan moet alles wel een beetje kloppen. Uh, en dat heeft te maken dat er uh, van huis uit uh, gewerkt kan worden. Ik heb iets uh, klaarstaan uh, voor die donderdagavond. Namelijk een alternatieve FM. Ja, zeker. Dus, um, maar dat hangt uh, van een aantal uh, dingetjes af. Uh, ik ga nu, nu nog uh, niemand uh, blij maken met een dode mus. Want dat, uh, dat, uh, ja, dat is beloven. En beloven, dat, uh, dat is een beetje een slecht punt. Dus ik maak het pas wereldkundig als ik het uh, ook echt zeker weet dat het, uh, dat het erin uh, zit. Uh, en tot die tijd hou ik uh, gewoon uh, daar even het uh, zwijgen toe. Maar ik heb iets in elkaar gezet uh, thuis. Uh, want ja, in deze lastige tijden moet je dus ook toch uh, een programma weer eens uh, gaan opstarten. En dat heeft weer te maken met... Dat verhaal wat je net hebt gehoord, Different Man. Ik heb er heel lang uh, tegenaan ge, uh, gehikt, uh, uitgesteld, afgesteld. En dan ging het liedje over van Thomas Florissen, uh, Tibi Florissen... zoals die dan uh, voor de, de mensen in de buitenwacht uh, geldt. Zie je zit daarvoor met uh, Helene, Helene Man zoals uh, de dame heet. Uh, beiden komen onder de, de rook van Rotterdam vandaan. De een komt echt uit Rotterdam en de ander resideert tegenwoordig in Dordrecht... Een beetje ook de plek waar Mick Boskamp soms ook nog wel eens wil huizen. Dus dat wil nog wel eens een beetje samen gaan. Goed, bijna weer aan het eind gekomen van deze aflevering van 10 tot 12. Ik kan in ieder geval al vertellen dat er volgende week bezetting gaat zijn tussen maandag en vrijdag. Dan mijn naamgenoot, maar dan met de achternaam Fudder Kotter. Die gaat dan weer uh, op zijn eigen wijze er weer een, een Willem Duis-achtig programma van maken. Dat is heel leuk voor de mensen die daarvan houden, want uh, ja, het is eigenlijk ook een beetje een soort presentatie van wat wij eigenlijk leuk vinden. En uh, Jaap heeft een Uitgesproken muzieksmaak, maar het is wel aangenaam om naar te luisteren als je ervan houdt, tenminste. En uh, dan mag ik weer het uh, stokje uh, op 11 mei weer overnemen, want dat is dan de week dat de groen bakker weer buiten staat. Dus ik uh, koppel het dan altijd meestal maar daaraan, want dan uh, is het voor iedereen duidelijk uh, dat, uh, dat ik dan uh, weer uh, te horen ben. Maar dan moet ik wel het goede liedje klaarzetten, want anders krijg ik iets heel anders uh, te horen van Howard Jones. Want Howard Jones is altijd de vaste afsluiter bij mij in het programma. Want uh, laten we het uh, wel houden, wensen. Het kan eigenlijk alleen maar beter worden. Uh, hoe gek het ook mag klinken. Een uh, nummer uit de jaren 80. Things can only get better. Je zegt tot morgen. Dag!